4 uur. De Radio 1 Sports Show. Carrasso en Tom van Hek. Goedemiddag. Om half vijf dan begint beachvolleybal. De tweede wedstrijd van Reiner Nummerdoor en Richard Schuil. In dit uur praten we ook met onze correspondent Sander van Horen... die in Syrië was, nu even in Nederland is... waardoor we wat rustiger kunnen praten over al zijn ervaringen... van de afgelopen weken. Eerst krijgt u het nieuws van Job Boot. De stroomvoorziening in India komt langzaam weer op gang, melden de Indiaanse media op gezag van de Indiaanse energiemaatschappijen. In het noorden heeft 45% weer stroom, in het oosten 35%. In het noordoosten werkt alles weer normaal. In Delhi rijden de belangrijkste treinen en metro's weer. Het noorden en oosten van het land werden vanochtend voor de tweede achtereenvolgende dag getroffen door een stroomstoring. Daardoor hadden 600 miljoen mensen geen stroom. Het hele openbare leven kwam tot stilstand. Treinen en metro's in de miljoenensteden reden niet, banken konden niet werken en ziekenhuizen moesten overschakelen op noodstroom. Minister Leers moet bij de beoordeling van asielaanvragen door Somaliërs ook kijken naar de mate waarin ze verwesterd zijn. Hij moet nagaan of ze zich bij terugkeer wel kunnen handhaven onder het regime van de streng islamitische groepering Al-Shabaab. Dat heeft de Raad van State bepaald. De zaak was aangespannen door een Somalische vrouw... van wie de asielaanvraag is afgewezen. De Raad vindt dat de minister in zijn oordeel onvoldoende rekening heeft gehouden... met de mate waarin de vrouw is verwesterd. Dat betekent niet dat de vrouw mag blijven. Wel moet leers opnieuw over de aanvraag beslissen... en dit aspect daarbij betrekken. De Raad van State vindt dat de minister zijn beleid voor Somalië moet aanpassen. Er is gedoe rond het Nigeriaanse basketbalteam, meldt een bron aan de NOS. Het team had zeven accreditaties voor de hoofdcoach en zes assistenten. Maar zeker vier van die accreditaties zouden zijn ingepikt... door uit Nigeria overgekomen politici. De hoofdcoach en zijn belangrijkste assistent zouden wel met het team... in het Olympisch Park zijn. Nigeria speelt daar vandaag tegen Litouwen. De andere coaches zijn achtergebleven in hun hotel in Berkeley... Of de Nigeriaanse politici met hun gestolen accreditaties het park zijn binnengekomen, dat is niet duidelijk. In de Westerschelde heeft een zeevisser de langste zeevis ooit in Nederland gevangen met een hengel. De ruwe haai is 1,61 meter lang en hij weegt... 20 kilo. De visser heeft de haai na de vangst weer vrijgelaten in het water. Volgens de Nederlandse commissie Record Zeevissen is het een bijzondere vangst. Dat is echt wel bijzonder. Het oude Nederlandse hengelsportrecord was 1,37 meter 37 bij 11 kilo. Uh, staat sinds 1976. En deze vis weegt uh, ruim 20 kilo bij 161 centimeter. En dat in de hoogste schelden. Daarom is de vangst volgens de commissie ook interessant voor biologen. De visser Peet Bogaert uit Steenbergen... deed er een kwartier over om de zeevis in zijn boot te krijgen. Overigens is er wel ooit een langere riviervis gevangen. Het weer vanavond eerst nog wat regen. Later droog en opklaringen. Morgen eerst zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 29 in het zuidoosten van het land. Aan het eind van de dag morgen onweersbuien. Daarna licht wisselvallig en iets minder warm. ANRB Verkeersinformatie. Op de A10 West naar Zaanstad moet u even op de rem bij de Koentenol. Er staat 3 kilometer file. A12 naar Duitsland bij Duiven 5 kilometer. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. De rechterrijstrook is dicht. En de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Voor de Alfred Berkler Rode Reis 2 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. 25 procent? 20 procent? 14 procent?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 Nederland 1. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Komend uur beachvolleybal op de Spelen in Londen met de Nederlandse mannen. Eerst gaan we praten over de zeehondengriep. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carrasco. Want ontdekt is dat aan de Amerikaanse kust. Zeehonden een vogelgriepvirus bij zich dragen. een Virus dat dus is aangepast aan zoogdieren. Het is de eerste keer dat het H3N8-virus bij zeehonden is aangetroffen. In 2011 gingen veel zeehonden dood tijdens een epidemie. Meer dan 160 van die zeehonden zijn inmiddels onderzocht door wetenschappers. Ik ga erover praten met Ab Oosterhuis, viroloog aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Meneer Oosterhuis, goedemiddag. Goedemiddag. Um, eerst maar eens even dat virus. Wat, wat, wat is dit voor virus? Nou, we weten dat uh, vogels en met name trekvogels, watertrekvogels, dat die heel veel verschillende influenza-virussen bij zich hebben, dat zijn er wel honderden. En af en toe maakt die virus een uitstapje naar zoogdieren toe en het zal duidelijk zijn met name wanneer je spreekt over watervogels, dat hun ontlasting vrij makkelijk bij die zeehonden terecht kan komen. Ja. En, en wat zijn de symptomen, zijn die dan bij vogels en, en zoogdieren uh, gelijk? Nee, over het algemeen hebben die vogels er weinig last van. Dat virus gaat dan, kan dan overgaan van, van vogels naar, naar zoogdieren. En die kunnen er in sommige gevallen last van hebben, maar in andere gevallen worden ze er niet of nauwelijks ziek van. En is het eh, verontrustende aan dit nieuws dat het van, eh, naar zoogdieren is overgeslagen? En eh, zover ik weet, zijn wij dat zelf ook. Dus de kans dat het overslaat op mensen dus ook is toegenomen? Wij zijn inderdaad ook zoogdieren dat het overslaat naar de mens. Die kans is niet zo verschrikkelijk groot. Er zijn in het verleden nogal wat van dit soort uitbraken beschreven door verschillende vogelinfluenza-virussen. En je ziet eigenlijk zelden dat er grote problemen bij mensen ontstaan. Uh, je kunt het nooit helemaal uitsluiten omdat een mens inderdaad ook een zoogdier is. En een van de risico's die er eventueel aan zou zitten is als, als uiteindelijk mensen en zoogdieren, en, en in dit geval... Uh, uh, die zeehonden voldoende contact hebben dat het inderdaad aan de mensen overgaat dat daar een probleem zou ontstaan. We verwachten dat eigenlijk niet. Dit was een jaar geleden. Ja, men heeft een jaar gezocht naar de oorzaak. Die heeft men nu uiteindelijk gevonden. En het is kennelijk speelt het nu dus niet meer. Het is wel zo dat wij, met name in, in Nederland... waar we de zeehonden in de kustwateren... met name via Pieter Buren nauwlettend nou in de gaten houden... dat we heel veel zeehonden in de afgelopen tientallen jaren getest hebben... op aanwezigheid van die vogelinfluenza virus en het eigenlijk nooit gevonden hebben. Maar daar wel heel nadrukkelijk naar blijven kijken. Dus u zegt nu het is gevonden in Amerika. In Nederland hebben wij dat nog nooit... Vergroot dat de kans trouwens dat het over zo'n afstand via allerlei manieren toch deze kant op komt? Nee, de kans is over het algemeen klein dat het hier naartoe komt. We hebben in het verleden, met name aan de oostkust van Amerika... een aantal van dit soort uitbraken gezien... die eigenlijk gelokaliseerd zijn gebleven. Het is anders met die, bijvoorbeeld met die zeehondenziekte. Maar die, dat is dus weer een heel ander soort virus. Die, dat verspreidt zich wel vrij makkelijk. Maar bij die influenza zien we meestal lokale uitbraken. En vooral aan de oostkust van Amerika hebben we het gezien. We hebben hierin, het is wel zo dat altijd als wij... Uh, luchtwegproblemen bij zeehonden zien, dat zien we nog alles. Dat we heel nadrukkelijk gaan zoeken naar verschillende virussen en influenzavirussen horen daarbij. We hebben heel veel verschillende virussen bij zeehonden gevonden, maar die vogelinfluenzavirussen hier bij ons eigenlijk, eigenlijk niet gevonden. Het is wel zo dat we in het Pieterburen allerlei voorzorgsmaatregelen nemen, dat met name gekeken wordt naar de hygiëne, mensen in speciale overalls en met speciale mondkappenwerk... om te voorkomen dat als ooit zo'n virus toch de kop op zou steken... dat het bij de mens terecht komt. En zegt u daarmee, waar we het nu over hebben... is zeg maar wetenschappelijk van belang, het is bijzonder, maar niet verontrustend? Klopt. Nou, dan heeft u mij geheel gerustgesteld. En ik hoop de meeste luisteraars ook. En ik dank u voor uw uitgebreide toelichting. Graag gedaan. Appels, de viroloog aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Dank. Dan de Spelen, het mannenroeien. De lichte vier zonder heeft op een mooie wijze zich geplaatst voor de finale. Door een indrukwekkende eindsprint eindigde de boot als derde in hun race... precies voldoende voor die finale plaats. Tim Heijbroek. Ik denk dat wij vooral, uh, wa wa wa wa waardoor het een beetje komt dat wij in het begin achterliggen... is toch denk ik een beetje onze, onze spanning. We, we zijn nog uh, ja, vrij jonge ploeg. Natuurlijk groeien we nu al een paar iets mee, maar... Er zijn ja, veel meer ervaren jongens uh, daar op het water. En, uh, en dan merk ik toch dat we, dat we in, even die 500 meter nodig hebben om, om die zenuwen er een beetje uit te roeien. En dan uh, zijn die halen net niet goed. En, uh, en kom, ja, op een gegeven moment begin je te roeien en dan begin je beter, beter. Ja, en dan komen ze steeds en dat En ja, dat voelen we ook. En dan krijgen we de kracht. Als jonge honden worden we steeds meer gevoed naar die finish toe om het... Ja, dan is het natuurlijk voor ons ook wel heel spannend. Gaan we het nog halen? Maar ik had nu, we hadden nu wel met z'n allen. Dat we, want we hebben de Duitsers, dit hebben we al heel vaak met de Duitsers meegemaakt. Dat zij uh, net voor ons lagen. Maar we lagen nu veel dichterbij dan we normaal lagen. Dus we hadden wel van oké. Okay, als de eind is gekomen, gaan we er echt overheen. Dan weet ik van de broertjes Moeda dat zij wel met een psycholoog, sportpsycholoog, voor de duidelijkheid hebben gesproken. Om misschien toch ook dit soort dingen ja, te bespreken. Um, kunnen die mensen er iets aan doen aan die spanning voor zo'n race? Uh, ja, ze, ze, ze kunnen die spanning niet wegnemen. Maar ze kunnen zeggen dat, het, uh, dat de spanning erbij hoort. En doordat. Uh, Doordat dat te zeggen dat de spanning erbij hoort, ga je de spanning anders uh, ja, zien en voelen. En ik merk dat dat uh, wel heeft geholpen. Door, het is nog steeds hetzelfde eigenlijk, maar omdat je in je hoofd zegt van... ja jongens, het hoort bij, je gaat er alleen maar harder van roeien als je die spanning voelt... Dan, ja, het is eigenlijk heel simpel een sportsphycholoog, maar het werkt wel. Ik heb ook wel eens horen zeggen dat je de situatie moet omkeren... en dan moet denken, die 25.000 man, die komen voor mij. Ik zal wel eens even laten zien wat ik in huis heb. Kun je het ook zo draaien? Of is dat bij groeien misschien minder van toepassing dan bij een sport als voetballen of zo? Ja, uh, John heeft uh, gisteren, uh, waar is u al mee begonnen? De coach. Oh, ja, John de coach heeft uh, gisteren gezegd... jongens, dat publiek, je gaat heel veel horen... Ze komen allemaal voor jullie. Ze zijn daar alleen maar voor jullie. Wat je ook hoort, ze moedigen jullie aan. Gebruik dat. En vanochtend heeft hij het nog weer herhaald, herhaald. Hij zei, jongens, het publiek komt voor jullie. En ik merkte ook, vooral aan de broeitsmuda's. Ze gingen steeds beter roeien naarmate er harder werd geschreeuwd. Dus uh, die werden wel, uh, ja, die hadden er zeker wat aan. En Roland en ik, ja, die gaan dan uh, gewoon mee natuurlijk. Mooi, dat belooft toch wat voor de finale, want dan wordt er het hardst geschreeuwd. Ik bedoel, jullie zeiden van de week al na de heats en eh, wij gaan voor een medaille. Staat dat nog overend? Dat, ja, dat staat Tuurlijk, staat nog steeds over Rent. Uh, we hadden nu de derde tijd overal van uh, alle finale plaatsen. Ik weet niet wat het, uh, hoe het weer was in die andere halve finale. Maar natuurlijk, ja, we maken nog steeds. In, in dit veld maken we nog, maakt iedereen een kans. Hoorde Tim Heijbrok, Ragnar naar sprak met hem na afloop dus van uh, de lichte 4 zonder bij het roeien. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer.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 Get home right. Out of my window I could see them in the moonlight Two silhouettes saying goodnight By the garden gate My sister's married and she lives on an estate Her daughters go out, now it's her turn to wait She knows they get away with things she never could But if I asked her, I wonder if she would Come dancing Come on, sister, have yourself a bone. Don't be afraid to come dancing It's only natural De is natuurlijk helemaal met mijn tijd, maar tot mijn schrik zie ik dat deze niet uit de jaren 60 is toen ze zo groot werden met al dat soort mooie nummers als Lola en zo. Dit is Dancing uit een hele andere tijd, 1983. Totaal andere ja, tijd. Ja, totaal andere nummer ook, de Kings. Ja, u heeft de afgelopen dagen Ed van de Bent al regelmatig over eventing gehoord. Dat is het eerste onderdeel van de paardensport op deze Olympische Spelen. Gisteren veel ongelukjes en ongelukken bij de terreinproef. Vandaag is het afsluitende onderdeel het springen. Ed van de Bent. En Ed, er ja. wordt nu individueel gesprongen voor medailles? Het gaat, nu om de, uh, Lucella, het gaat nu om de laatste drie starts. En dan weten we hoe de medailles worden verdeeld individueel. Voor de teams zijn ze eerder vandaag al verdeeld. En nu is het Mary King met uh, Imperial Cavalier. En misschien hoorde je al op de achtergrond het geluid van het voltallige publiek hier. Dat is helemaal volgepakt. Dus dat wil zeggen zo'n kleine 25.000. Veel al Britten. En uh, inmiddels uh, hebben ze gezien hoe uh, hun grote verdetten... Uh, degene die ze toch echt een medaille toewensen... Mary King met Imperial Cavalier al uh, een fout heeft heeft gemaakt, maakt zelfs nu een tweede fout. En dat betekent dat zij geen kans heeft op die medaille. Want uh, hierna komen nog Michael Jung en Sarah van Ostolt voor Zweden. Alle drie die laatste starters stonden op minder dan één springfout. Want ook bij dit afsluitende springconcours is het zo dat je voor één springfout vier stafpunten krijgt. Ze gaat nu op weg naar de laatste serie van sprongen. De driesprong van vanochtend is nu de andere kant opgebouwd. Overigens heeft men het iets lichter gemaakt omdat die paarden natuurlijk al een uh, proef vanmorgen in de benen hebben. Iets minder Hindernissen, maar nog wel een driesprong erin. En uh, zij eindigt hier. Mary King met acht strafpunten. Toch wel wat tegenvallend. Want zij heeft een aantal medailles al bij diverse eindtoernooien gehaald. Maar nog nooit bij de Olympische Spelen individueel. En we zijn benieuwd wie dat zo dadelijk wel gaat doen. In ieder geval ook haar landgenote Zerwa Phillips. Die was foutloos. Dus het moet te doen zijn voor de nog twee volgende starts. Michael Jung en Sarah Alkotson-Hofsvold uit Zweden. Ed, mag ik nog even wat vragen? Want je hebt die landenuitslag volgens mij al wel vermeld eerder op de zender vandaag. Maar even als als ik net in mijn auto stap. Want de Engels hebben weer geen goud, hè? Hebben weer geen goud. Ze waren wel uh, wereldkampioen twee jaar geleden in, uh, Lexington, in Kentucky, Lexington. Maar waren bij de Spelen in Hongkong, bij de vorige Spelen waren ze derde. Zijn dus nu wel iets opgeklommen hebben, zilver. En uh, de titelverdedigers Duitsland, die hebben uh, de gouden medaille gehaald. En nieuw Zeeland kreeg het brood. Ed van de Bent, dan gaan wij naar Syrië. Want in de stad Aleppo zijn ook vandaag weer gevechten... tussen het leger en opstandelingen. Ook uit andere gebieden in Syrië komen zulke berichten over strijd. Als we de balans opmaken van de afgelopen tijd. Meer dan 20.000 doden, honderdduizenden mensen die op de vlucht zijn. Sander van Horen hield ons de afgelopen week op de hoogte... vanuit de Syrische hoofdstad Damaskus. Uh, hij is nu uh, terug in Nederland, zit in de studio in Hilversum. Uh, Sander, toch maar even eerst beginnen natuurlijk met die situatie in, in, in Syrië... Die, die, die slag, als het ware, dat gevecht in en om Aleppo is er enig zicht op hoe lang dat nog duurt of wie welke controle heeft? Nee, uh, je weet alleen maar dat iedereen daar wat anders over zegt. Het regeringsleger zegt dat ze de rebellen bijna de baas zijn... dat ze belangrijke wijken alweer hebben ingenomen. De rebellen op hun beurt zeggen dat ze binnen enkele dagen... de hele stad over zullen nemen. Het enige wat je weet is dat het een stad is van uh, 2,5 miljoen mensen. Dat is echt heel groot dus. Dat er dus niet overal in die stad gevochten wordt. En dat uh, grote delen van die stad heel erg lang... Uh, achter de Syrische president hebben gestaan. Misschien nog steeds wel doen... Dus dat dat niet een strijd is die uh, heel snel gestreden zou worden. En met dat nieuws uit de verschillende bronnen... waaruit iedere bron altijd meldt dat het zeg maar, met zijn achterban relatief goed gaat... is er enigszins helder te maken wie je meer moet geloven? Of, dat er ergens, of is er gewoon geen echte tekening in die strijd? Er is, is geen tekening in die strijd. Nee, kijk, en sowieso is het een strijd die natuurlijk straat voor straat wordt uitgevochten. Um, die rebellen die nemen uh, dan weer een straat in, dan weer een wijk in... raken dan weer wat kwijt. Er is niemand, uh, tenminste zijn buitenlandse journalisten op dit moment gevaar. Met gevaar voor eigen leven in Aleppo. Maar ook zij zijn niet overal. Ook zij kunnen niet meer zien dan wat er in de straat... waar zij op dat moment zijn gebeurd. En dat maakt het dus heel erg lastig om algemeen geldende uitspraken te doen... over zo'n hele stad die zo ontzettend groot is. Dus het nee, de, de enige wat je kunt ze zeggen is dat je beide partijen niet kunt vertrouwen. Ze hebben natuurlijk allebei een agenda. Ze proberen natuurlijk allebei het moreel van de tegenpartij te breken. En zijn dus allebei te, te wantrouwen in hun uitspraken. En, en kan je vaststellen dat het twee partijen zijn... Of zijn het er inmiddels meer? Want er is ook wel gezegd door Assad dat je naast dat vrije Syrische leger ook nog andere terreurgroepen hebt. Is daar een nou ja, beetje zicht op? Volgens Assad is, ja, het is, het hele is, is dat ook Syrische een terreurgroep? Nee. <laughs> maar, maar je begrijpt wat ik bedoel, dat Al-Qaeda rondloopt, dat uh, alles al aan de hand is. Al-Qaeda loopt er rond. Wie er nog vragen over had, die weet dat na de ontvoering van Jeroen Orlemans natuurlijk zeker. De vraag is alleen, in hoeverre zijn ze echt heel groot? In hoeverre zitten ze overal? Kijk, als ze inderdaad dat ene trainingskamp hadden waar uh, Jeroen gevangen heeft gezeten, ja, dan valt dat nog te overzien. Lopen ze inderdaad in elke straat in Aleppo te vechten, dan is het een heel ander verhaal. Ook dat is iets wat we niet weten. Ik heb het idee dat je uh, de, de, de aanwezigheid van elkaar, de achtergrieve groepen toch niet moet overdrijven vooralsnog. Ze zijn er, maar het vrije Syrische leger is ook niet gek. Die zullen ze ook niet een al te grote uh, rol geven. En ik denk dus dat je in die zin wel uh, in Aleppo kunt spreken van twee uh, kampen. Waar je eerst nog zag dat die oppositie heel erg verdeeld was... is dat natuurlijk een obstakel wat ze in toenemende mate overkomen... doordat ze um, steeds meer communicatieapparatuur ook krijgen uit het Westen. Hè? Als het Westen geen wapens wil geven... dan bijvoorbeeld wel training en communicatieapparatuur. Dus die samenwerking tussen die verschillende cellen... straat per straat, die, die wordt natuurlijk steeds beter. En jij was in Damaskus. Hoe was het voor jou om, om daar te werken? Stond jij onder strenge controle? Hoe ging dat? Ja, je staat natuurlijk onder strenge controle. En naarmate die gevechten in Damaskus heviger werden... Hè, want daar was het zoals het nu in Aleppo is... Uh, zag je ook dat die overheid wel wat anders te doen had... En, en, en we dus niet dagelijks meer iemand bij ons hadden. Toch moet je ervan uitgaan in zo'n samenleving... waar de regering nog streng de touwtjes in hand heeft... dat je op elk moment in de gaten gehouden wordt. Dat gezegd hebbend konden we ons binnen de marges wel vrij bewegen. En dat is nu ook een beetje het probleem wat je nu hebt. Hè? Je kunt dus uh, op een officieel visum binnenkomen... dan kan je heel erg langs die grenzen gaan lopen... van waar je kunt gaan en staan. Je kunt ook wel met oppositieleden uh, spreken... maar je moet de hele tijd... Uh, ja in de gaten houden wie er meekijkt En je kunt dus niet echt aan de kant van de oppositie gaan zitten. Op het moment dat je nu, zoals in Aleppo, het ligt dichtbij Turkije... dus je ziet mensen die gaan uh, met die rebellen mee naar Aleppo. Maar dan zie je dat je dus weer niet naar die andere delen van de stad kunt... om te kijken hoe het dagelijks leven daar normaal doorgaat. Dus uh, het is voor journalisten nu ook gewoon kiezen... aan welke kant ga je mee. Ons bereiken nogal eens wat berichten over uh, overstappende generaals, regeringsfunctionarissen, leger, legerleiders, kortom, die allemaal overstappen naar de kant van de opstandelingen. Dan denk je, ja, dat dat dat, uh, azad, dat brokkelt af, zeg maar. Is daar ook iets van te merken? Of is, dat, is, is daar iets uh, in getalsmatige wijze van iets van te merken? Nou, getalsmatig vind, valt het wel mee, hoor. Natuurlijk heeft het effect, uh, maar het is een heel groot leger. En daar kunnen natuurlijk andere getrouwen uit uh, gepromoveerd worden naar de, de functie die dan zijn vrijgekomen. Nee, ik denk dat het effect veel meer psychologisch is. Bij elke uh, generaal die overloopt, bij elke ambassadeur... die zegt, uh, ik vertegenwoordig dat land niet meer... is dat natuurlijk een signaal naar de oppositie... dat ze uh, uh, aan de winnende hand zijn. En een signaal naar de bevolking die nog niet besloten heeft... dat ze misschien hun steun aan die uh, president wat, wat moeten gaan herzien. En dat is natuurlijk het belang. Het zijn allemaal psychologische speldenprikken. En dat is volgens mij ook wat het uh, Vrije Syrische leger probeert te doen. Ik bedoel... Uh, in aantallen en in materieel kunnen ze geen deuk... in het uh, de pakje boter van het Syrische leger slaan. Maar ze kunnen door al die spelden prikken wel inderdaad gewoon... Heel veel mensen aan het denken zetten. En jij maakt, de, maakt dat daar mee, uh, Sander. Jij werkt daar, uh, je analyseert dat. Ook nu volg je dat. En dan kom je in Nederland. En dan is Nederland uh, in ieder geval voor een deel helemaal bezig met die Olympische Spelen. Ja, de grootste teleurstelling is wel dat ik speciaal voor jullie naar Nederland kom en dan gaan jullie naar mondelbeest zitten. <lacht> ja, dat... Sorry daarvoor. Dat vinden wij ook heel jammer. Heel erg jammer, Sander. Maar de, de, de mensen daar die weten waarschijnlijk niet eens dat die spelen zijn, toch? Uh, de, ja, natuurlijk weten ze dat wel. Ik bedoel, je bent niet helemaal van de wereld. Maar, nee, maar, maar bedoel, ze volgen het niet, neem ik aan. Nee, ik neem niet aan dat er... Kijk, het prettige van daar zijn is dat je ook die televisie goed kunt volgen. Maar uh, natuurlijk zullen ze uh, de verrichtingen van het Syrische team... op de staatstelevisie wel breed uitmeten. Want dat zijn natuurlijk hè, de trotse Syriërs. Ik heb er zelf een reportage over gemaakt over die Syrische sporters. Dat, dat zijn natuurlijk geen mensen die de oppositie steunen. Dat zijn allemaal mensen die in elk geval voor het oog van de Nederlandse camera de liefde voor de president beleiden. En dat zullen ze dus op de Syrische staatstelevisie graag eh, willen hmm. laten zien. Of er iemand is die daarnaar kijkt, dat is een tweede het is, natuurlijk. het is een groot contrast in ieder geval. Het is een heel groot contrast. Overigens, Olympische sporten zijn er nooit zo populair. In de hele Arabische wereld geldt voetbal daarentegen is wel populair. Dus als er gevoetbald wordt op de Olympische Spelen... dan zul je zien dat zelfs misschien in die oppositiewijken... daar stiekem s'avonds toch wel naar gekeken wordt. Sander, wij wensen jou een goed verblijf in Nederland. Dank je wel. En inderdaad, het contrast is dan groot vanuit een gesprek over Syrië... gaan we naar de paardensport van de band. Want je had er nog twee te gaan en dan wist je zeker wie welke medaille ging krijgen. Hè? Ja, wat een geweldige ontknoping, Tom. En het is uh, de laatste rit, de laatste sprong is het beslist. Want Sarah Alcottson Ostelt uit uh, Zweden leek op weg. Naar haar Olympisch goud, maar de allerlaatste sprong, daar ging een balk af. betekent vier strafpunten. En dan kreeg je de unieke situatie dat Michael Jong, die daarvoor foutloos rondging met zijn paard Sam. Die is nu in één cyclus uh, niet alleen Europees kampioen en wereldkampioen... maar ook nog eens een keer Olympisch kampioen. Met één en hetzelfde paard. Europees kampioen vorig jaar in Loemule. Bij het vorige WK 2010 in Kentucky was hij de beste. En nu dus hier bij deze Olympische Ruiterspelen onderdeel eventing in Londen. Fantastisch resultaat voor hem. En, uh, is het een op Duitser, he? Dat is een Duitser. Ja, dat en op neem ik aan naam te horen. <laughs> ja. En op de tweede... We hadden hem al een paar keer genoemd. Maar en de Zweedse... Um, um, Sarah van van die uh, wordt dus tweede. En Sandra Alvaert, ook uit Duitsland, met Abgen-Luovo. Die zien we op de derde plaats voor het mond. Dat geeft ons de gelegenheid om naar beachvolleybal te gaan. Straks begint de wedstrijd van Reiner Nummerdoor en Richard Schuil in Londen. Lars Geert, jij gaat die wedstrijd voor ons volgen, Lars. De, het is hun tweede wedstrijd. De, de eerste wedstrijd ging, hebben ze wel gewonnen, maar dat ging niet helemaal zoals ze eigenlijk hadden gewild, hè? Uh, nee, de eerste wedstrijd speelden ze tegen een Venezolaans koppel... ...Hernandez en Fanyé, normaal gesproken absoluut geen tegenstander voor uh, Nummerdoor en Schuil. Daar zouden ze met gemak van moeten winnen, dat werden drie sets... Uh, dat had onder andere te maken met het feit dat Richard Schuil in de tweede set een lichte inzinking had. Um, daar maakten Hernandez en Vanier uh, heel duidelijk en goed gebruik van. Er ging geen enkele service meer naar Rijn de nummer door. Zo wonnen ze de tweede set. In de derde set had Schuil uh, de zaakjes weer op orde en werd het vakkundig afgemaakt. Maar het ging moeilijker uh, dan ze uh, van tevoren gedacht zouden hebben. Ja, en, en nu maken ze zich op voor die tweede wedstrijd. Tegen wie moeten ze zo? Uh, ze spelen tegen een Duits duo, Jonathan Erdman en Kai Matissi. Uh, Kai Matensiek, 32 jaar oud. Erdman, 24 jaar oud. Bekend koppel op het circuit. Be uh, ze hebben ook al heel vaak tegen Nummerdoor in Schuil gespeeld. Maar niet echt de absolute top. Hun beste prestatie ooit. Dat was de finale plaats op het EK vorig jaar. Dus 2011. Daar wonnen ze overigens in de halve finale van Schuil en Nummerdoor. Maar goed, uh, Schuil in en Nummerdoor en Erdman Matisiek hebben uh, recent nog tegen elkaar gespeeld. Twee weken uh, geleden, ruim twee weken geleden. Uh, bij de Grand Slam in Bergen lijn. En toen was het weer de beurt aan Schel en Nummerdoor om te winnen in een uh, uh, eenvoudige twee sets. Dus uh, normaal gesproken, hoewel uh, ol bij Olympische Spelen geldt natuurlijk altijd dat het niks meer normaal is, zouden Schel en Nummerdoor van dit duo kunnen winnen. Maar je weet nooit hoe het loopt. En hebben zij hun eerste uh, partij gewonnen, deze Duitsers? Uh, nee, die hebben ze verloren. Zij speelden tegen een Tsjechisch duo Plavins en Smedins, die ook uh, uh, de groep leiden op dit moment, die hebben ze ook verloren. Dus deze wedstrijd is voor hen beide ontzettend belangrijk. Als ze deze namelijk verliezen, dan wordt hun uitzicht om uh, zich te plaatsen bij de laatste 16. Wordt ontzettend moeilijk. Uh, er zijn nog altijd beste nummers drieën. Je hebt nog lucky losers. Maar dat is een circuit waar je helemaal niet in terecht wil komen. Je wil gewoon bij de eerste twee eindigen. Zodat je met gemak het toernooi door kan. Dus voor hen is het erop en de, of eronder vandaag. In ieder geval voor die Duitsers, toch? Want als ja. de Nederlanders winnen dan. Uh, als de Nederlanders verliezen, hebben ze nog in de derde wedstrijd een kans om. Sowieso te een kans. Winnen. Sowieso een kans inderdaad. Mochten ze vandaag winnen, dan zijn ze zo goed als zeker van een plaats... bij de laatste zestien, dus in de achtste finale. En dat zullen, uh, uh, het zal er schuil en nummer door veel aangelegen zijn... om dat meteen, uh, meteen af te tikken vandaag. We horen jou uh, zo na half vijf, Lars, over... Uh... De eerste punten. Ja, winderig en misschien wel een beetje regenachtig bij tijd en Beach Beachvolleybal, maar dat zal ze niet weerhouden van een prachtige partij. Maar dat doen we allemaal na de hoofdpunten van het nieuws... want het is bijna half vijf. Hier is Jobboot. De stroomvoorziening in India komt langzaam weer op gang. Ja. Volgens de energiemaatschappij heeft 45% in het noorden weer stroom... in het oosten 35%. In de hoofdstad Delhi rijden de treinen en metro's weer... Het noorden en oosten van India werden vanochtend... voor de tweede achtereenvolgende dag getroffen door een stroomstoring... waardoor 600 miljoen mensen geen elektriciteit hadden. De Russische oppositieleider Alexei Navalny wordt beschuldigd van diefstal. Hij is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin. Navalny werd populair als blogger en twitteraar... en zet zich in voor de strijd tegen corruptie. In de aanloop naar de presidentsverkiezingen... noemde hij de partij van Poetin consequent de partij van oplichters en dieven... De oppositieleider kan tien jaar gevangenisstraf krijgen. Minister Leers moet bij de beoordeling van asielaanvragen door Somaliërs... ook kijken naar de mate waarin ze verwesterd zijn. Dat heeft de Raad van State bepaald. Bovendien moet de minister nagaan of de Somaliërs zich bij terugkeer... wel kunnen handhaven onder het regime van de streng islamitische groepering Al-Shabaab. De zaak was aangespannen door een Somalische vrouw... van wie de asielaanvraag was afgewezen. In de Westerschelde heeft een visser uit Steenbergen de langste zeevis ooit in Nederland gevangen met een hengel. De ruwe haai is 1,61 meter lang en weegt ruim 20 kilo. Volgens de Nederlandse Commissie Record Zeevissen is het een bijzondere vangst. De visser deed er een kwartier over om de zeevis in zijn boot te krijgen. Hij heeft de haai na de vangst weer zijn vrijheid teruggegeven. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANUB-verkeersinformatie. Ah, er is veel vertraging op de A12 richting Duitsland na een ongeluk. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar staat 8 kilometer fieden. Er is daar een auto met aanhanger geschaard. De rechterrijstrook is dicht. Blijft er nog maar één over. De A13 richting Den Haag. Daar staat voor de afrit Berkel en Roodreis 2 kilometer. Er is daar een bijzonder transport stilgevallen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Het loopt daardoor vooral vast op de A20 in beide richtingen. Voor knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer.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 Waar koop je nu het best je groente en fruit? Bij Lidl. Dat bewijst het onderzoek in de nieuwe consumentengids. Want volgens de Consumentenbond heeft Lidl de beste prijs-kwaliteitsverhouding voor groente en fruit. Zelfs beter dan de groentespeciaalzaak of de markt. Proef het zelf. Alleen tot en met woensdag. Sperziebonen per 500 gram voor maar 69 cent. Lidl. De hoogste kwaliteit voor de laagste prijs.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 Nou, we zitten in uh, Londen aan zee op dit moment, want we gaan beachvolleyballen met uh, Geert uh, Lars. Uh, euh, uh, Lars Geert is onze Geert en jij doet niet mee uh, Lars, maar <laughs> oh. jij volgt het wel. Hoe zijn ze gestart? Uh, ze zijn goed gestart, of moet ik zeggen... Siek en Erdman zijn slecht gestart. Siek begon met serveren en deed dat meteen in het net. Gaf het eerste punt gratis weg. En op dat moment begon Richard Schuil met serveren. Die deed het heel scherp, heel goed. En dat zorgt ervoor dat Nederland op dit moment tegen een voorsprong aankijkt. Een 6-2 maar liefst. Vier punten voorsprong aan het begin van de set. Daar kun je mee beginnen in het beachvolleybal. Een set die tot de 21 gaat op inderdaad een strand. Of in ieder geval strandzand. Vijf ton hebben ze versleept naar de binnenstad van Londen om daar een stadion neer te zetten waar 15.000 mensen naar deze sport kunnen kijken. Die zitten er niet allemaal, maar degene die er zitten hebben poncho's om. Want het regent inderdaad. Het is uh, schouder nummer door die heel goed zijn begonnen. En het is 7-2. Nu het Rotterdamse tankopslagbedrijf uh, Otviel stil ligt, wordt natuurlijk gekeken wat er allemaal mis is gegaan. En milieugedeputeerde Rick Jansen van Zuid-Holland, die wil dat onderzocht wordt hoe de verschillende overheidsdiensten hebben gefunctioneerd. Het bedrijf is stilgelegd vanwege brandgevaar vorige week en andere onveilige situaties. Trudy van Rijswijk praat met de gedeputeerde en dat doet zij in de tuin van het provinciehuis. Wat ik belangrijk vind, is dat we lessen leren uit het verleden. Dus als er in het verleden dingen misgegaan zijn... dan zullen we dat ook moeten onderzoeken en uh, boven tafel moeten brengen. Waar het mij om gaat en waar ik mij nu volledig op richt... is dat het heden en de toekomst veilig worden. En dat is waar ik nu mee bezig ben. Dat vind ik ook wel interessant. Want lopen mensen nu gevaar daar in de buurt? Nee, geen acuut gevaar. Want als er acuut gevaar is, hebben we ook altijd gezegd... dan wordt er meteen gesloten. Er is nu gesloten. Hoe lang gaat dat duren? Uh, de indicatie die wij nu vanuit de DCMR gemaakt hebben... is dat dat... Uh, wel eens twee jaar zou kunnen gaan duren. Maar het hangt van het bedrijf zelf af. Politici van gemeenten in de buurt, maar ook in de Tweede Kamer... die zeggen van, er moet een onderzoek komen naar wat er allemaal is misgegaan. Wat de provincie verkeerd heeft gedaan. Wat de dienst Milieucontrole Rijmond verkeerd heeft gedaan. En wat er verder mis is gegaan bij het bedrijf. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind dat het onderzoek moet niet komen wat er mis is gegaan. Dat is dan, zou een uitkomst kunnen zijn, maar of er iets is misgegaan. Dat is de eerste vraag. En als er zo'n onderzoek komt, dan moet dat vooral een breed onderzoek zijn. Bij het toezicht en de handhaving van OTVL zijn twee ministeries... een veiligheidsregio, een provincie en vier inspectiediensten betrokken. Dus zo'n onderzoek moet dan wel breed zijn. Dan moeten we ook kijken naar de hele cultuur van toezicht en handhaving in Nederland... hoe die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Namelijk steeds meer papier en steeds minder fysieke controles. Dat zul je er allemaal bij moeten betrekken om te zorgen dat je een afgewogen beeld krijgt. En wat we niet moeten, een van de lessen van Moerdijk... is dat we uiteindelijk met meer dan tien rapporten uitkomen... en eh, niemand het volledige overzicht nog heeft. Eén goed rapport waarin alles wordt meegenomen, lijkt mij een goede zaak. Ik probeer even te bedenken wie dat dan moet maken, dat goede rapport. Maar het lukt me even niet. Nou, je zou kunnen denken aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid... maar de vraag is of die dat kunnen doen... omdat die normaal alleen op incidenten eh, rapporten maken. Maar... Eh, ik vind dat echt een zaak als een rapport moet komen om te kijken wie dat kan gaan doen, maar dat is een nadere uitwerking. Ik hoorde iets van onvrede van de manier van inspecteren, veel papieren inspecties. Uh, dat ligt aan het kabinet dus. Er uh, zijn twee dingen die door elkaar lopen. Het zijn de lessen uit Moerdijk, dat er alleen maar aangekondigd geïnspecteerd werd. Dat hebben we sinds vorig jaar bij de DCMR anders opgepakt, uh, die les geleerd en gezegd nee, ook aan onaangekondigd inspecteren. Dus niet alleen maar op papier vinkjes zetten of de papieren in orde zijn. Maar ook daadwerkelijk gaan kijken of zaken kloppen en of zaken ook daadwerkelijk gebeurd zijn. Maar daar moet je mensen voor hebben en op die diensten wordt bezuinigd. Bij deze dienst zelfs 40 procent. Nou, wat, wat, wat er gebeurt is dat, uh, dat er op dit moment door het kabinet 100 miljoen bezuinigd wordt. Op de diensten uh, die nu in oprichting zijn die uh, toezicht en handhaving moeten gaan uh, uitvoeren. Ja, En 100 miljoen bezuinigen op dat soort diensten... dat blijft niet zonder gevolgen. Dat kun je op je vingers natellen. In uh, Rotterdam hebben ze vervolgens na die bezuinigingen... een prioriteitenlijstje gemaakt. Van wat doen we wel en wat doen we niet. En een van de dingen die ze niet meer doen... is incidenten controleren. Dus incidenten die door bedrijven worden gemeld. En die analyseren ze normaal gesproken om te kijken... moeten we daar niet eens vaker onverwacht gaan controleren? Doen ze niet meer? Nee, maar dat is ook de reden dat we nu bij de DCMR gezegd hebben... dat we alle meldingen publiek willen maken. Alle meldingen gaan ook op de site komen. Het enige wat we daar wel aan willen verbinden is dat er een soort klassificatie komt. Van kleine incidenten, grote incidenten, kleine meldingen, grote meldingen. Omdat we het wel belangrijk vinden dat alle bedrijven ook volop blijven melden. Datgene wat er gebeurt. Maar ik vind wel dat die meldingen openbaar moeten zijn. Eh, maar dan moet je wel ook af kunnen lezen of het een serieuze melding, een serieuze incident is of iets heel kleins. Nee, dan moet er moet iemand zijn die, de, die dat inderdaad analyseert. Maar dat gebeurt sowieso hoe dan ook nog bij de DCMR. Nee, in 2011 hebben ze besloten dat daar geen budget meer voor is. Het gebeurt nog steeds, zeg ik u. Vorig jaar zijn we mee begonnen. Alle meldingen worden nog steeds beoordeeld of daar sprake van is dat er, er meteen ingegrepen moet worden. Want dan gebeurt dat ook. Dat zei Rick Jansen, de gedeputeerde dus vanuit het provinciehuis de tuin, als u goed heeft geluisterd, kon u een paar vogeltjes horen. Eerder vandaag, uh, maar dat heeft u vast gehoord, werd bekend dat de directeur van het bedrijf, Otfjell Geert Ijzink, met onmiddellijke ingang uh, is ontslagen van zijn functie, is ontheven. We gaan weer beachvolleyballen. Uh, Lars Geert, uh, je zei in die eerste flits dat je wel kon zien dat die Duitsers minder strand hebben om te oefenen dan wij in Nederland. Hè? Ja, dat kun je wel zeggen, ja inderdaad. Maar misschien ligt het er ook aan dat Schaal en noem maar door eindelijk de vorm gevonden hadden, hebben die ze vorige week hadden bijvoorbeeld. De voorsprong is namelijk 11 punten 14-3 wordt. Het Uitstekend werk van Rijn de Nummerdor vooral, die uh, sowieso erkend wordt in het beachvolleybal circuit als iemand die het beste positie kan kiezen op het veld. Ontzettend goed is in het lezen van de tegenstander. Staat altijd net op de plek waar de bal ook komt. En dat zorgt ervoor dat de Nederlanders de grote voorsprong hebben. Ze hebben de vorm. Dus inderdaad, vorige week wonnen ze het Grand Slam toernooi in Klagenvoort. Dat uh, wordt gezien als het Wimbledon van het beachvolleybal Een volle tribune. Eindelijk uh, wonnen ze want ze hadden daar al heel lang hun zinnen opgezet. In die vorm wellicht afwezig in de eerste wedstrijd. Misschien iets van Olympic Fever zoals dat heet. Hoewel Richard Schuil is inmiddels 39 jaar oud. En dit zijn zijn vijfde Olympische Spelen. Hij was er drie keer bij in de zaal. En inmiddels dus twee keer voor het beachvolleybal. En de eerste keer was nog steeds het succesvolst. Toen veroverde hij goud in Atlanta in 1996. Het zou mooi zijn als hij er nog een medaille aan toe kan voegen in een andere discipline. 15-4 inmiddels. De de Duitsers niet in vorm, schuil in nummer door, wel. Nou, Lars, ik zit even aan het publiek te denken. Dat hebben ze in negen minuten gedaan. Als ze zo doorgaan, dan komen de mensen dus daar naartoe. Duurkaartje. En in 18 ja. minuten staan ze weer buiten. Ja, gelukkig kom je niet voor één wedstrijd op uh, de Spelen. Je komt oh, een dagkaart en er zijn er een heleboel hierna. Bijvoorbeeld na deze wedstrijd. Alweer een Nederlands duo. Dan bij de vrouwen inderdaad. Madeleine Meppelink en Sophie van Kessel spelen dan. Wij zijn gerustgesteld. Als ze kijken... En je voelt dat ze jou ook zitten zetten. Als ze aal door heur zit zitten drijden, als ze pret. Dan lek je alles goed, dan lek je alles mooi. De wereld in de zinnen. Als ze lacht, een muur grappie, maar eens een goeie baas. Als ze schrikt van een facade. En ze houdt je even vast, dan lek je alles goed, dan lek je alles mooi. De wereld in. You. Dan, dan lek je alles goed. Daniel Lohuus met De Wereld in de Zonne. We gaan naar het beachvolleybal. Lars Geerts. Richard Schuil en Reine Nummerdoor gaan gewoon door op de ingeslagen weg. Het is inmiddels 19-7. Onder andere door sterkste veerwerk van opnieuw Richard Schuil. Daar krijgen de Duitsers heel weinig grip op op dit moment. 19-7. Dus nog twee punten verwijderd van de overwinning. Goede service weer van Schuil op de bovenarmen van Erdman. Kan hij een goede aanval opzetten? Dat kan hij inderdaad. nummer Nummerdoor zit er wel bij. Maar haalt de bal net niet. Het is 19-8. Maar dit soort achterstanden maak je in het beachvolleybal niet meer goed. Ga er maar vanuit. Dat schuil in nummer door deze set gaan binnenhalen. Met groter gemak wellicht dan ze zelf van tevoren hadden gedacht. Want Erdman en Matisiek, hoewel ze uh, nog twee weken geleden van ze gewonnen hebben... zijn toch altijd lastige tegenstanders. Hebben een naarspelletje af en toe. Kunnen heel geniepig zijn. En uh, dat laten ze op dit moment achterwege. Vooral ook omdat bij hen niet veel lukt. Nu ook weer de service van Erdman die tegen de netband aangaat. En weer terugstuit het op eigen helft. En daar is het setpoint voor de Nederlanders. 20-8. En het is... Uh, Rijn de nummer door die daarvoor mag gaan serveren. Of nemen de Duitsers eerst nog een time-out? Nee, dat doen ze niet. Nummer door en Schuil serveren. Nummer door dus inderdaad. Duitsers zetten een aanval op. Het blok van Schuil hangt er. Hem een blok blijkt het te zijn. Maar Rijn uh, de nummer door krijgt er geen vat op. En zo valt de bal buiten de lijnen. Doen de Duitsers nog even iets terug. 20-9. En is het Matisiek aan de Duitse kant. Die gaat serveren. De vorige keer koos hij voor Nummer door. We zullen eens zien wat hij dit keer doet. De Venezolanen uh, die dag... Dacht... We dat Richard Schuil de zwakste was in het ontvangen van de bal. De Duitsers denken dat het nummer door is, zowel ze nu kiezen voor Schuil. Schuil dan in de aanval. Blok van de Duitsers is te laat. En daar is de eerste set voor Richard Schuil en Rein de nummer door. Met indrukwekkende cijfers. Het wordt 21-9. Radio 1 voor zomer, tweets. Ja, een muziekje waar je al vrolijk van wordt. En dan helemaal als je nog eens weet dat Luc Kink naar aanleiding van dit muziekje al die tweets verzameld heeft en ze weer allemaal met ons gaat delen. Juist, ja. En ondanks dat enorme vrolijke muziekje is er een enorme twitter in het Amerikaanse voetbalkamp. De doelvrouw van de Amerikaanse voetbalvrouwen is Hope Solo, zo heet ze. In Amerika doet het goed, tot nu toe hebben ze alles gewonnen. Maar toch is er een voetbalcommentator, Brandy Chasteen, die had kritiek tijdens de wedstrijd. Op televisie noemden ze de. Uh, noemde de commentator in de oud-wereld- en olympisch kampioen... een verdediger, de slechtste verdediger van het veld. Direct na de overwinning op Colombia twitterde Hope Solo... haar kritiek op deze commentator. Jammer dat we geen commentator, commentatoren hebben die het spel beter begrijpen. En misschien moet je wat gaan bijleren. En het spel is nogal veranderd sinds een decennia geleden. Ruzie dus via Twitter. En in de Amerikaanse media vragen ze zich af of Hope Solo niet wat te ver ging... en of ze deze rant wel via Twitter had moeten uiten. Why to such a public forum to talk about this. If you have problems with Brandy's commentary, then do it privately. This is a teammate, this is a friend, right? And to go publicly and say in the way she did, you know, that the game has changed from a decade ago and maybe you should get more educated. Um, I think it's unfair to the team ja, inmiddels is Hope Solo weer met wat maten gaan twitteren... en vooral vriendelijke dingen ook. Ze is jadig vandaag en tweet een foto van de taarten... die haar teamgenoten voor haar hebben gebakken. Ook wat dat betreft weinig verschil tussen het mannen- en het vrouwenvoetbal. Het gaat niet zo heel erg lekker vandaag. Oh, sorry, sorry. sorry. sorry. Oh. Yudoka Elmond moest het toernooi verlaten. Madeleine zegt op haar Twitter dat de broertjes Elmond niet door zijn. Een glibberige Japanner en een Franse pitbull stonden in de weg. Gerrit Piek twee tweet op Even pieken en zegt... de sportzomer is al net als de normale zomer... Wisselvallig met weinig hoogtepunten en veel dieptepunten. En Dave Hofmans is gewoon woedend en zegt op. Dave Hofmans. Broertjes Elmond missen strijdlust. Terug naar huis en plaatsmaken voor mensen met passie en strijdlust. Hashtag slappe hap. Toch is er gelukkig ook succes. De Vrouwen Holland 8 gaat naar de finale. Op hun eigen account, at Vrouwen 8, noemen ze het een goede agressieve race. Nu vasthouden en uitbouwen voor de finale. Donderdag. En dan nog heel even naar tafeltennis. Daar keek ik echt de complete Twitter-timeline, keek daarna. Tim Dousma, die zegt op Ed Tim wat gaat dat tafeltennis toch snel? Niet normaal. Ivo Pakvist stoort zich op Ed een beetje aan het publiek. Welke shaak klapte zo lang door bij het tafeltennis... en kunnen ze die niet vastbinden. En veel reacties ook op het kapsel van de tegenstander van Li Jiao. Uh, Ed noemt het een bloempot kapsel extreme Nederland heeft echte kampioenen. Ze gaan voor goud, het is nog niet te laat. Maar wij zijn idolaat van onze Ankie En zij kunnen spontane als zij daar staan. No. Uh, dit liedje gaat, uh, jammer genoeg, in sneltuin vaart over het internet via Twitter. Een liedje gemaakt door de Olympic Voices. Lotte Maas moet er op it, at x Lotte Maas hard om lachen. En at SandyRoadRanch vindt dat we allemaal moeten retweeten... zodat het een hit wordt en we Anki aan een gouden plaat helpen. Dat zal toch niet. Uh, Pieter Smits, die verkoopt op @PieterNelSmits ook haar goede smaak. En zegt, EK is niets geworden, dan maar voor Anki. En het liedje heet... Doe de Anki. Het is echt verschrikkelijk, maar goed, het gaat dus rond. Ja, wel lekker en, hoor, uh, Ja, ik weet wel ja, uh, plakkend. Ik nou ja. hoor het voor de eerste. <laughs> ik zal hem naar je mailen. <laughs> <laughs> Morgen rond kwart over twaalf zijn er weer nieuwe tweets. Tot dan. Lucky King, dankjewel. We gaan eens even terug naar het beachvolleyball. Reinder, Nummerdoor en Richard Schuil. Een makkie was het, de eerste set tegen de Duitsers. Hoe doen ze het in de tweede set, Lars Geert? Nou, de Duitsers hebben besloten om zich zo makkelijk niet... bij een overwinning van Schuil en Nummerdoor neer te leggen. Erdman en Matisiek hebben even kort met elkaar gesproken tussen de sets... en besloten dat het toch wel even een stuk beter moet. En daar krijgen Schuil en Nummerdoor op dit moment mee te maken. Een agressief spelende Erdman is er sneller bij dan in de eerste set. En uh, daar heeft vooral Richard Schuil wat moeite mee kan... De Blokken wat lastig inschatten, En zo kwamen de Duitsers al snel op een 4-1 voorsprong. Inmiddels doen Schalen en Nummerdoor weer wat terug. Denken, ja, wat jullie kunnen, dat kunnen wij ook. Vooral Nummerdoor liet even zien dat hij nog heel snel is voor zijn 35 jaar. En al zijn ervaring. En liet uh, uh, Erdman even een paar hoeken van het veld zien. En zo staat het 4-3. Pardon, 5-3. Want het is Erdman die een bal langs Richard Schuil weet te krijgen. Gaan wij het hebben over het roeien, want de mannen 8 deden het al... en nu ook de vrouwen acht een plek in de finale hebben ze bemachtigd. Daar moesten ze wel de herkansing voor roeien, maar die deden dat heel overtuigend. En eh, ze wonnen daar dus de herkansing heel overtuigend. Via de herkansing plaatsen ze zich. Ragnar Niemeyer praat erover met een van de roeisters. We zitten we in een soort fase, ook na de race van de mannen, Jacobin over dat, dat er een soort olympisch optimisme aan het ontstaan is? Want het was een indrukwekkende race toch wel? Ja, we hebben, echt, uh, we hebben nu gewoon gevochten voor elke haal. In de eerste race waren we nog iets meer naar buiten gericht. Maar nu uh, hebben we gewoon kop in de boot gehouden. En gewoon, ja, niet denken hoe lang je nog moet, maar gewoon alleen maar gaan, gaan, gaan. Wat is dus, naar buiten gericht voor de mensen die dan denken, hè? Nou, dat je de focus net niet helemaal in de boot hebt. Dus uh, dat je een beetje let op je tegenstanders, op het weer, op het publiek. Ja, dus, allemaal... dus je hebt vandaag niet naar de zijkant gekeken wat die Roemenen deden? Nee, ik, heb, ik, op, ik zit op boeg, helemaal in, op het puntje. Dus dan, uh, dan heb je altijd best wel veel overzicht. Je ook als eerste thuis? Ja, ja dat is ook een fijn gevoel. En, uh, ja, dus ik zag ze wel, ja, dan zie je ze vanuit je oog ook wel schuiven. Maar ik heb niet uh, mijn hoofd uh, opzij gedraaid. Waren dit twee ploegen die maximaal gevaren hebben? Want er zat nog iets achter, gunstig. Met misschien straks het weer. Uh, wie weet, komen er aanpassingen in, in de banen. Ik bedoel, waren dit twee ploegen die er helemaal van gingen? Uh, je bedoelt de Roemenië en wij? Ja? Is het een, was ja, ja, ja. het het maximaal? Ja, ja. Ja, Roemenië is er ook vol voor gegaan, weet ik zeker. Want het is gewoon handig als je als eerst nu over de streep komt. Omdat je dan eerder wordt ingedeeld, uh, mocht, het, ja, mocht het heel hard gaan waaien. Dus uh, dan wil je, wil je natuurlijk niet in een nadeelbaan uh, liggen. Hoe verhoudt zich dit nou tot, tot Canadezen en Amerikanen? Bedoel, heb je het gevoel dat je een stap hebt gemaakt in die richting? Of, of blijft dat toch een aparte wereld? Nou, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Ja, Canada en Amerika zijn gewoon wel heel sterk. Dus uh, ja, we zullen echt uh, ons beste voor je moeten laten zien om, uh, om het hun moeilijk te maken. Maar ja, je weet het nooit, hè? Hebben jullie nog harde woorden gesproken na de eerste heat waarin ja, toch het verschil best wel groot was? Dat het toch een tandje bij moest? Um, nou, er zijn niet hele harde woorden gesproken. Maar we hebben wel, we hebben wel heel kritisch naar de beelden gekeken. En um, ja, gewoon heel duidelijk met elkaar besproken van uh, ja, dit is, het is gewoon agressie, is gewoon echt nodig. Ja, want dit zijn de Olympische Spelen, die zijn maar eens in ja. de vier jaar. Ja, precies. Dus het moet Volgende gewoon, week naar huis. Maar... Het moet gewoon dinsdag moeten we het gewoon hard maken. En uh, ja, het is wel fijn dat we dat nu. Uh, ja, voor onszelf is het fijn dat we dat hebben laten zien. Heb je er zin in? Ja. Wat maakt het je nerveus? Uh, tuurlijk ben je nerveus, maar uh, ja, ik heb gewoon, uh, ik vind racen, ja, daar roei ik voor, zeg maar. Niet voor alle trainen, maar... Uh, wat, wat, wat kan er gebeuren als je, als je uh, nerveus bent? Ik bedoel, merk je dat in je benen of in je buik of in je armen? Ja, je voelt je dan meestal heel erg moe. Terwijl je eigenlijk niet moe bent. Dus dat is wel, uh, dan denk je, ja, wat een zware benen heb ik vandaag. Maar als je dan eenmaal aan het roeien bent, dan, uh, als je gestart bent, dan merk je er helemaal niks meer van. Dat was Jacobin Veenhoven, de dames achter bij het roeien. We gaan naar Lars Geert. Lars, Nederland, Duitsland. De eerste set bij het beachvolleybal was overtuigend voor Nederland. Tweede set, vertelde je net, begonnen de Duitsers goed. Hoe is het nu? Het, uh, het, het gaat nog steeds goed. Er is, zit strijd in op dit moment. Veel meer dan uh, in de eerste set. Het is 8-7 inmiddels in voor, uh, in, in, nog steeds in het voordeel van de Duitsers. Maar je ziet dat Schalen en Nummerdor hebben besloten dat hen dat niet zal overkomen. Nummendoor nu ook weer met een prachtig bekeken bal over het blok van Erdman heen. Staat niemand achter. Bal op de grond en zo is het 8-8. Wat je vooral ziet is dat uh, Nummerdoor zich in het begin van de set een aantal keren vergiste... in het tactisch plan van de tegenstander. Hij dacht, de bal komt links, ging de bal naar rechts... Als hij dacht de bal gaat naar rechts, dan ging hij naar links. En inmiddels heeft hij zich daarop aangepast. En zie je dat hij achter in het veld veel betere keuzes maakt. En dus de aanvallen van de Duitsers onschadelijk kan maken. Zoals nu ook weer. Prachtige redding door Richard Schuil. De bal wordt weer rustig over het net gespeeld. Zijn het de Duitsers die ook met moeite maar kunnen aanvallen. Kan Nummerdoor het afmaken. En dat doet hij uitstekend. Daar is voor het eerst in deze set de voorsprong weer voor de Nederlanders. Het is 9-8 en het loopt veel beter bij Schuil en Nummerdoor. We gaan praten over uh, het weer, want dat is natuurlijk wel een uh, belangrijk onderwerp. Willemijn Hubert is aangeschoven in Hilversum. Willemijn, uh, een beetje sombere dag hebben wij begrepen vandaag in Nederland? Nou, niet overal hoor. Tenminste op dit moment wel. Op dit moment is het flink bewolkt. Maar vanochtend begon de dag in het noorden met behoorlijk wat uh, zonneschijn. Af en toe een aantal buitjes. Maar daar zag het in ieder geval nog wel een beetje zomers uit. Maar nu dus niet. Nu is het uh, behoorlijk bewolkt inderdaad. En als we even kijken, het is de laatste dag uh, van de maand. Dus dan gaan wij altijd uh, optellen hoe het met zo'n maand geweest is. Ja, tuurlijk. En uh, het gevoel is dat het niet zo vrolijk is geweest met de maand. Zien we dat ook uh, terug in de feiten? Um, ja, het wisselt een beetje eigenlijk. Als je kijkt naar de temperatuur, dan was het een halve graad uh, ongeveer koeler dan normaal. Dus nou ja, oké, okay, een halve graad is nog niet zo heel erg veel natuurlijk. Kijk je naar de regen, dan was het landelijk gezien 110 mm tegen 80 uh, normaal. Dus dat is 30 mm meer. En de verschillen waren heel groot, hoor. In Amsterdam bijvoorbeeld viel lokaal 200 mm... En in het noordoosten van het land, in Groningen, maar 75. Dus ik kan me voorstellen dat Amsterdam met weerbeeld toch enigszins uh, regend uh, aan heeft gedaan de afgelopen Maar betekent euro. dat voor de mensen die op vakantie waren in Nederland, uh, de Nederlanders die in eigen land blijven, dat die eigenlijk, uh, die hebben het gevoel van ik heb een rotzomer, maar dat is toch heel wisselend geweest eigenlijk. Nee, dat nee, dat, nee, dat is heel wisselend. Want als we ook nog naar de zonuren kijken, dan is, zijn die eigenlijk volstrekt normaal uh, aanwezig geweest. 210 uur tegen 212 normaal, dus het scheelt maar ja. twee uurtjes. Dus dat is normaal. En zeker als je het vergelijkt met vorig jaar juli, ja. dat was pas een slechte maand. Ja, dat, de, ik zat laatst tegen iemand te zeggen, nou, we hebben 20 jaar niet zo slecht weer gehad. Zei dus die nou, vorig jaar was nog veel slechter. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat vorig jaar lag de gemiddelde temperatuur op uh, nog geen 16 graden viel er ook veel meer regen en was er maar 160 uur zon in plaats van dus die 210 van deze maand. Ja, dus dat scheelt dat, nogal. Dat scheelt nogal, dat troost ons weer ja. en helemaal. Als je ons volgens mij gaat vertellen wat er morgen gaat gebeuren. Ja, morgen krijgen we een, echt een mooie zomerse dag. En we mogen pas de zomers zeggen als het uh, ook in de beeld boven de 25 graden gaat komen. En uh, ik verwacht dat het in de beeld morgen boven de 25, 25 graden gaat uh, en in landinwaarts zelfs richting de 30 graden. Dus het wordt een warme dag met veel zon, maar we sluiten wel af met een uh, aantal onweersbuien. Ah, gelukkig. Dat, ja. Die hebben we er ook bij. Ja, dus het eind van de dag weer. Dat hoort erbij. En, en, en in Londen, hier voor onze sporters, de, de, de wielrenners, de hockeyers, wat, wat mogen die verwachten morgen? Um, nou, morgen is een, ja, toch eigenlijk een droge dag. De Kans op neerslag is heel klein. Er is wel veel bewolking aanwezig. Af en toe brengt hij wat. Kan de zon een beetje schijnen, maar heel veel zal het niet zijn. En rond 12 uur ligt de temperatuur op een graad of 20. In de middag ietsjes warmer, zo tegen de 23 graden. En er staat maar weinig wind, dus volgens mij een, opnieuw een prima sportdag. Vinden wij een hele mooie dag hier, Willemijn. Precies. Dus we gaan allemaal richting een hele mooie dag. Ik dank je voor dit moment, Willemijn berg naar het Hilversum. Want morgen is de dag van de tijdrit. Bij de mannen en de vrouwen bij het wielrennen en de hockeymannen... die moeten ook spelen morgen om kwart voor twaalf in de tweede wedstrijd. Dat allemaal morgen. Nu op dit moment zijn de Nederlandse mannen nummer door en schuil... aan het beachvolleyballen <lacht> tegen hun Duitse tegenstanders Lars Geert. En dat doen ze uitstekend. De kleine voorsprong is er. En het is een voorsprong dus. 11-10. Het is wat lastiger dan in de eerste set die natuurlijk heel makkelijk gewonnen ging met 21-9. Maar nu in de tweede set lijken Schuil en nummerdoor wat meer tegenstand te krijgen. De Duitsers hebben geen zin om zich zomaar van de mat te laten spelen. Maar dan zullen ze toch iets minder fouten moeten gaan maken. Vooral Erdman heeft wat problemen in, uh, om, om precies te zijn. Hij probeerde een aantal tactische ballen die volledig verkeerd uitpakten. En Schuil en Nummerdoor heel veel kansen gaven. Nu... Mooie, scherpe service van Nummerdoor. Dicht kort over het net. De bal kan alleen maar direct over het net gespeeld worden door de Duitsers. Maar dan mislukt de aanval van de Nederlanders. Krijgen ze nog een tweede kans? Die krijgen ze niet. De Duitsers profiteren ervan. en Zo is de stand. Opnieuw gelijk. Het is 11-11. Uh, gaan wij het hebben over Aan de Lijn. U weet wel, dagelijks discussiëren wij in dit programma over een stelling. Vaak met de luisteraars erbij, maar dat is om technische redenen nu vanuit Londen niet helemaal mogelijk. Waar gaan we het over hebben. De Tour win je in bed, zei Joop Zoetemelk. Zou deze regel ook gelden in de wereld van het voetbal? Nieuwbakken, bondscoach. Nou ja, nieuwbakken, maar weer teruggeerde bondscoach. Louis van Gaal denkt van wel, want hij wil het slaappatroon van zijn spelers gaan bijhouden. In deze gegevens wil hij gebruiken om de spelers beter te laten herstellen van al hun inspanningen. De bondscoach wil sowieso het contact. ...contact met de spelers intensiveren... ...door via internet discussies te voeren... ...ook beelden te laten zien aan elkaar... Daarvoor heeft hij, zoals hij het zelf zegt, een computergoeroe ingeschakeld. Zijn deze technische controlemiddelen nodig om tot betere prestaties te komen? Daar mag u mee over oordelen als, uh, als een van al die bondscoaches van Nederland. Stem via radio1.nl als ik even kijk naar uh, de stand op dit moment. Ik wil even de stelling zeggen, hoor, want die hebben we nog niet verteld. Die stelling is, het is ja. goed dat Louis van Gaal de nachtrust oh. van zijn internationals oh, sorry. gaat controleren. Sorry, dat dat is de stelling waarover u mag zeggen. 47 is het daarmee eens. Welcome to London. Nog 200 meter en dan gaat Marianne Vos aanzetten. De Rusin is geklopt. klop. Stedt in het wiel komt Stedt er nog overheen of kloppen ze er niet overheen? Marianne Vos gaat door, gaat door. pakt die Olympische titel. Doe het gewoon. Ze heeft hem. Olympisch goud voor Marianne Vos. Geweldig, de Nederlandse heeft hem. Tot en met 12 augustus, Londen 2012. Hier was het om te doen, hè? Oh ja, nu is het nog gelukt ook. Volg de Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportshow. Chrome met Joyo, het geheime wapen van Nederland. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Ben Howard, zijn debuutalbum Every Kingdom.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 Kijk op wakkerdier.nl. Dit is Radio 1.